Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Chinese havenstad Tianjin zijn opnieuw mensen geëvacueerd na nieuwe explosies. De brand is weer opgelaaid en een gebied van drie kilometer is ontruimd. Boven de stad hangen dikke zwarte rookwolken. De autoriteiten zijn bang dat er bij het blussen giftige stoffen vrijkomen. In de haven liggen chemische stoffen die kunnen ontploffen als ze in aanraking komen met water...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 Het gebied in Groningen waar huizen moeten worden verstevigd vanwege aardbevingen is veel kleiner dan gedacht. Dat zegt nationaal coördinator Groningen-Alders in het AD. Volgens hem moeten niet 170.000 woningen bevingsbestendig worden gemaakt, maar slechts vele tienduizenden. Dat blijkt volgens Alders uit nieuwe onderzoeken. Over ruim tien jaar moeten de werkzaamheden worden afgerond. Als eerste worden woningen in Loppersum aangepakt en daarna wordt in een cirkel naar buiten gewerkt. Een storing bij T-Mobile is nog niet opgelost. Klanten worden sinds vannacht weer op het netwerk aangesloten, maar om overbelasting te voorkomen gaat dat langzaam. De storing begon gistermiddag. Door een softwarefout in een datacentrum konden simkaarten niet aan het netwerk worden gekoppeld. De klanten konden daardoor niet bellen en gebeld worden en ook geen data versturen. Ongeveer een derde van de 3 miljoen klanten van T-Mobile had last van de storing. Universiteit van Utrecht is opnieuw uitgeroepen tot beste onderzoeksuniversiteit van Nederland. De onderwijsinstelling staat in de prestigieuze Academic Ranking of World Universities op de 56 e plaats. In de top 20 staan vier Europese universiteiten, de rest komt uit de VS. Harvard voert de lijst aan, gevolgd door Stanford en MIT. Het weer wisselend bewolkt met af en toe een bui, vooral vanmiddag in het oosten. Dan is er ook kans op onweer. Er staat een stevige noordwestenwind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen veel bewolking, af en toe regen bij hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zandvoort. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. We zijn er weer. We zitten in uh, Hotel Hoogland en uh, de koffie wordt vandaag geschonken door uh, Yvonne Rosendaal. De redactie was deze week van Yvonne Rosendaal en Gert van Kuik en de eindredactie was van Gerrie Rutte. Uh, de presentatie is uh, van Gerry ja, Rutte. Ja, en Irene de Jager. Ja, wij zijn, zijn invallen. Twee, ja, <laughs> twee dames. Er zijn twee. Uh, het uh, programma voor vandaag. We gaan, uh... Had je Thomas al genoemd? Uh, sorry. De... Oh, wat erg. Ja, en Thomas doet de techniek vandaag. Ja, Thomas de Jong. Het programma vandaag. Uh, we beginnen zo meteen met uh, de trouwbeurs in het Zandvoorts Museum. Ja, en daar zitten Noortje Olimuller en uh, Linda Rubeling van Burgerzaken. En dat zijn twee ambtenaren van de burgerlijke stand. De een is buitengewoon en de ander is... Echte ambtenaar. Hè? Precies. En daarna gaan we. Uh, het blijft nee tegen de turbines in de zee. Albert uh, Korper is al uh, aangeschoven aan de bar. En uh, we gaan praten over uh, al die uh, toestanden. De turbulentie van de turbines. Ja, en het laatste onderdeel van het eerste uur is. Uh, ja, het... Overlast van het Grote Huis in de Brede -Rode straat ja, ja, Daar is. ik al eens over gehad. Ja, Xander he? Oort heeft speciaal daar tijd voor gevraagd om daarover uh, te komen praten. En daar komt Jerry Kramer komt ook bij. Oh, precies, ja, en dan hebben we het van. nieuws. En dan uh, het tweede uur, dan komt uh, Gert Tonen praten over uh, de laatste maanden. Een terugblik uh, van de Partij van de Arbeid. Dan uh, ja, de tentoonstelling de Historic Grand Prix, hè, die volgende week uh, geopend wordt. Uh, en de week daarop komt de echte Grand Prix, zeg maar, Historic Grand Prix op circuit. Het was heel moeilijk om daar iemand voor te vinden, maar uiteindelijk hebben we Kees Kooij gevonden, voorzitter van de Hark. En dat is Historic Auto REN. Ja. Club. Club. Heel goed. Als laatste komt Andor Sandbergen praten over morgen. Morgen is de hele dag live CFM radio vanuit de haven van Zandvoort. Maar goed, eerst hebben we bij ons Linda, Linda Rubeling. en Noortje Oliemuller over het trouwen in het museum. Ja. Vertel. Ja. <laughs> nou, met name het trouwen in het museum. Dat is natuurlijk mijn pakje aan waarvan je zegt: het, het museum moet op de kaart. En daar kan ook gewoon heel leuk getrouwd worden. Ja. En voor alle wetenswaardigheden hebben we natuurlijk Linda. Ja. Wat de mogelijkheid is. Maar waarom, hoe is dat ontstaan, dat trouwen in het museum? Is dat een keer een vraag geweest van iemand? Nou, of zo, ik van... ben zelf dus uh, buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. En ik trouw in Amsterdam en ook in uh, Zandvoort. En ik had een paar keer geopperd van... God, is nou niet leuk dat we ook in het museum trouwen? Want het is mogelijk om het als huis der gemeente vast te stellen. Nou, dit heeft heel even geduurd nog, maar opeens kwam er dan toch een mini-trouwbeurs. En ik moet zeggen, het ziet er fantastisch uit. Ja, hè? Het ziet er geweldig nou, uit. En ja, niet anders zeggen. En wat is een mini-trouwbeurs? Wat, wat kunnen de mensen zien? Alles. Wat met nou, een huwelijk? E nou, dat moet denk ik Linda even okay. aangeven. Die heeft het verder georganiseerd. Ja, de mini-trouwbeurs is eigenlijk ontstaan omdat we trouwen in Zandvoort weer goed op de kaart willen zetten. Trouwen in het raadhuis, trouwen op strand hè want het is ja, natuurlijk ook dat heel populair en trouwen ja. in het museum en dat is eigenlijk zo'n klein balletje wat is gaan rollen zo'n klein balletje wat is gaan rollen en ja. uh, we hebben uh, oproepjes gedaan. We hebben oproepjes gedaan voor trouwjurken bijvoorbeeld. Mijn zus Martje van der Klauw heeft daar ontzettend bij geholpen. Dus we hebben een ontzettend grote collectie trouwjurken hangen. Van een heleboel mensen in Zandvoort getrouwd. Oh, wat leuk. We hebben... dat het zijn dus jurken waar mensen in getrouwd zijn. Ja, en die, die, die, die hangen inderdaad om te showen. Is er ook nog wat tussen wat dan weer te koop is? Of, uh... Dat zouden we aan de mensen zelf moeten vragen. is nog niet uh, ter sprake geweest. Okay. En daarnaast hebben we inderdaad een trouwopstelling gemaakt als hij in het museum zou kunnen zijn. We hebben beide dagen om drie uur s middags een heuse trouwerij. Noortje gaat vanmiddag daarvan al uh, ja. achter de prinshans geven. Een echte? Nee. Oh, Geen oh. echte. Nee, nee, gewoon nee. Fake. Geen een, echte. Fake. Geen echte. een fake maar een fake. fake. Maar mensen ja. zijn al getrouwd. Ja. Door mensen Nina zijn in maart al getrouwd. Is... En uh, die gaan gewoon nog een Met keer... Het uh, van de Ja, van ja de, precies. Ja, nou, dat is natuurlijk maar. hartstikke ja. leuk. Als je je jurk ja. nog eens aan kan en hem ook nog past. Want dat was... Dat zou mijn eerste <laughs> gevoel zijn als die nog <laughs> Dat was inderdaad had. met de meeste andere jurken niet het geval. Daarnaast hebben we heel veel informatie over strandtenten, over hotels in Zandvoort, over uh, bloemisten leggen boeketjes neer. Uh, we hebben info over... Um, nou, noem het op. Alles is te zien. Ringen? Het, uh, ringen. Oh. ringen zijn er niet. Zover oh. zijn we niet gekomen. Want de tijd die we hadden om het te organiseren was ontzettend klein. Dus we hebben heel hard moeten werken. We zijn wel geweldig gesponsord ook. Color profile heeft bijvoorbeeld uh, al het fotowerk gratis ter beschikking gesteld. Beats Club 5 heeft ontzettend veel materiaal aangeleverd. Uh, Mango's heeft een fantastisch grote poster aangeleverd die uh, erg in het oog springt. Dus... Uh, het, het wordt leuk. Het wordt echt wel leuk. Maar je zegt je wilde het uh, trouwen weer zeg maar, op de kaart zetten. Uh, had je het idee dat er minder getrouwd werd? Of dat, er, dat het een beetje terugdiep? Nee, juist niet. Er wordt juist ontzettend veel getrouwd in Zandvoort. Ik leid zelf het huwelijksbureau. Dus ik zie alles wat er voorbij komt. Uh, het zit eigenlijk best in de lift. Maar we willen meer. Nog meer. Het is altijd een feest. Het, het, het, als er een trouwerij is, dan is ook echt het hele dorp staat daar beneden. Bij ja. die trap, bij het ja. stadhuis. Om te kijken ja, klopt. hoe ja. iedereen eruit ziet. Ja. De familie, de auto. Nou fijn, ze klopt. willen gewoon alles zien. Nou, we dus refereren specifiek voor zitten. Hè? Ja, ja, daar zijn de bankjes speciaal voor. En nou, dan we dan refereren dan bij kijken. de tentoonstelling ook echt even aan het strooien. Hè? Het zandvoedse strooien van de snoepjes. Daar hebben we een hoekje voor ingericht. Ja, we hebben dan geen bruidsuikers. maar wel in geel en blauw ingepakte snoepjes. Ja. En, uh, ja, is dat een is... specifieke Zandvoortse traditie? Dat is een hele oude trans-Zandvoortse traditie. Nou, het was eerst geld. Het begon het inderdaad met geld, met centen ja. strooien voor de armen die beneden stonden te wachten. Die stonden te kijken. En dat is uh, langzaam veranderd in ja, de snoepjes dat voor uh, meer, de kinderen. Nee, dus beetje... We hebben geen centen meer. <laughs> nou, dat niet. Dat, buiten dat, maar het is ook niet zo aardig ten opzichte van die... Arme mensen, nee. dat ze dat ze een aalmoes ja. krijgen. Ja, want dat ja. Is ja. maar een dat, aalmoes. Was toen, dat was toen gebruikelijk. Dat gebruik en daarnaast ja. ben ik zelf twee dagen aanwezig. Dus als mensen echt info willen over trouwen zelf. Hè. Wat moet ik ervoor doen? Hoe moet ik het aanpakken? Hoe moet ik het benaderen? Wat voor papieren heb ik nodig? Dan kunnen ze gewoon bij mij ook hun vragen ja. stellen. Je kunt, ik, ik, je kunt natuurlijk overal trouwen. Hè? Je kunt ook wel trouwen. Ja. Nou, of elke locatie? Ja, bijna wel. Zijn nou wel. Locaties die wat, wat prijziger zijn hè, dan andere locaties. Ja. Dat is niet aan ons. Nee, dat... nee, als mensen op het strand of waar dan ook willen trouwen... dan is de taak van de gemeente om die locatie toe te wijzen als huis der gemeente inderdaad. Okay. Ze betrouwen de huwelijksleesjes, die betalen ze, want dat is gewoon een wettelijk kader. Mm -hmm. En wat ze daarnaast met de strandtenten doen. Of nee, waar dan dat is, ook. Nee, ik bedoel het... dat er bepaalde uh, plekken in Nederland zijn. Oh dat zou kunnen. Die, die duurder zijn dan andere plekken. Hè? Dat en zou kunnen. En ook gewild zijn bijvoorbeeld vanwege. De, de, de, de, volgens mij is dat uh, in Zwanenburg. Of is dat uh, halfweg. Dat heel mooie mooi gemeentehuisje een gemeentehuis daar. met ja, die ja, twee dat trappen dat aan gemeente. de zijkant. Dat is ook heel erg Elke gemeente stelt zijn eigen huwelijksleesjes vast. Dus ja, ja dat kan per plaats inderdaad verschillen. verschillen. Ja. Is het ja. nog steeds gratis op maandag? Op dinsdag tegenwoordig. Oh dinsdag precies. Dat vroeg ik me af. Of dat, dat nog ja, zo was? Ja, het is altijd wettelijk. Ben je dat verplicht om per gemeente? één dag. Ja. Minimaal één gratis huwelijk. En dat hangt dan weer af van je aantal inwoners. Hoe vaak je dat moet aanbieden. En is dat dan druk, zo'n dag? Of valt dat mee? Het was altijd heel druk. Omdat wij heel veel mensen van buiten afkregen kregen. En juist omdat dat zo druk was, hebben we dat een beetje geminimaliseerd. We zijn nu alleen bezig met mensen uit Zandvoort. Maar dat loopt nog steeds wel door, ja. Grappig. Leuk. Ja, ja. Nou ja goed. Het is natuurlijk ook wel een... Uh... Het hele pakket is natuurlijk al prijzig. Dus ik zou nou, de tendens is wel dat mensen dan zo'n gratis huwelijk doen om het wettelijk geregeld te hebben. En dan bijvoorbeeld ofwel een groot feest ergens anders ja, geven ja, ofwel ja. naar Ibiza gaan of wat ja, dan, ja, dan ook. En ja. daar dan eigenlijk het ceremoniële huwelijk doen. Moet er veel aangepast worden in het museum om dit uh, te veroorzaken? Moet er veel opzij gezet worden? Dat kun je beter aan Noortje vragen, want die is meer van nou, de in inhoud het, van het museum. Voor mij was het op, op dit moment, uh, niet zo vol. De vorige uh, tentoonstelling was natuurlijk de poppart. Daar stonden grote beelden en mm -hmm. dingen. Ja. Dus er zal altijd iets aangepast moeten worden. Ja. Maar zoals vorig jaar met uh, de expositie over uh, de... Het circuit, ja. Toen heb ik zelf... Dat was een bruidspaard. Het trouwde op het strand. En die heb ik uitgenodigd in het museum om foto's te maken. Dus ze zitten op oude motors. Ze kwamen zelf met een hele grote Amerikaan. En ze hebben zeg maar foto's gemaakt in het museum. En die zijn echt prachtig geworden. Ja, want die setting van Michiel Drommel, om er even wat te noemen, ja, dat, dat zou natuurlijk is, ook... Maar nee, dat is, dat is, zo is zo zo ook gewoon voor uh, ja. een hele... Ja, op het weekend, want wij ja. liften ja. dan op het ja. laatste weekend uh, Strand van ja, Zandvoort Ja, maar dat het niet ja, kan ik, blijven staan, ja, hè. En dat is echt, iedereen die niet geweest is, die moet dat echt ja. even gaan bekijken. Het is heel leuk. En hij weet natuurlijk ook heel veel. Ja. En hij heeft het ook helemaal zelf gemaakt. Ja, ik heb, ik, ik, ik heb hem, zeg maar, uh, gesproken in de periode dat hij bezig was met ja. alles te schilderen. En Hele, bij elkaar uh, rapen en verzamelen. ook over, ja. je ja. bent. Ja. Ja, ja. En je ziet en mensen ook echt, jas, ja. die gaan ja. gezellig zitten. Er worden foto's gemaakt, ze krijgen een strandhoed op. Ja. En het is gewoon heel leuk. Maar verwachten jullie nu veel meer uh, aanloop in Zandvoort echt vanaf deze beurs? Dat, hè, dat de mensen echt... Uh... Er is zo, en dan heb je Facebook natuurlijk... Het natuurlijk als fantastisch medium ja, is een ontzettend een veel medium. aandacht aangegeven. Dus er komt sowieso al heel veel mensen, de mensen die hun trouwjurken hebben ingeleverd. Ja. En, en dat gaat natuurlijk van Mogen mond tot mond. Ik verwacht, we hebben er een stuk of veertig hangen nu. Zo. Ja, het is echt heel ja, erg. Dat is veel. Ja. Ja. Ja, er zit er zelfs een bij uit 1940 nog, echt een hele oude. Dus uh, ja, het is heel bijzonder. Ja, dat is zeker dat is heel bijzonder. bijzonder. Maar jij wilde nog wat vertellen, Noortje? Het museumpodium gaat weer starten. Ja. En dat begint op de zondagmiddag in september. De eerste zondagmiddag in september. Dat is de zesde. De zesde, ja, ik wou zeggen. En dan zijn we van drie tot vier. We zijn van de avond weer teruggegaan naar de middag. Okerig. En we hebben dan het Zandvoortsmannenkoor. Mannenkoor. Aha. Dus dat is gewoon heel erg leuk. ik ben heel trots bijzonder, dat ik zei. Jammer ja. dat ik er niet ben. Zandvoortsmannenkoor. Mannenkoor. En dan hebben we in oktober. Chante. Die hebben al een keer bij ons opgetreden... met Franse chansons en Ramse Safi. en trio. Dan hebben we in uh, november... Dick Housé. Ah, en partner. Leuk. Dus die gaat ook een uh, voorstel geven. Is dat Henk Jansen? Uh, nee, uh, Rigolo. Dick Rigolo. Rigolo. Ja, ik weet zijn partner. Ik dacht dat het zijn dochter was. Klopt dat? Oh, dat ja, dat kan ook. Dat hij doet, hij, ja, ja. Beide. hij ja. doet met ja. beide op. Ja. Ethiopië. Ja, en dan hebben we in december... Tango Extremo. En dat is een, een trio wat zowel klassieke tango muziek maakt... maar ook Franse muziek speelt. Het is een bassist, een gitarist en een violist. Maar wat fijn dat je al zoveel Leuk vooruit uit, uh, hebt uh, kunnen boeken. We hebben alles klaar. Het staat volgens mij vanaf dit weekend ook op uh, Facebook. Mm -hmm. En de kosten zijn natuurlijk gewoon een uh, tientje. Ja. ja. 3 euro uh, voor zeg maar, een kopje koffie en een uh, drankje. En de rest is voor de artiesten. Ja, super. Ja. Hartstikke goed. Dus ik ben en dan benieuwd. Op, ja, op zondagmiddag nu hè? Zondagmiddag, de eerste ja, zondag. Ja. We hebben het nu heel goed uitgekiend dat we ja. ook uh, classic concerts niet in de weg zitten. En oh. dat er andere ja. dingen... Er wordt ook zoveel georganiseerd in Er wordt zo ja. verschrikkelijk veel georganiseerd ja. dat je het bijna... Maar en en nu ze, ze zeggen op dat dit de een saai dorp is die no, je nee, moet echt goed nadenken. het is overgeorganiseerd. Er is heel veel. Ik wil nog even als laatste meegeven museum Museumentree is dit weekend gratis. Een kleine vrijwillige bijdrage is natuurlijk altijd welkom. Ja. Nou, uh, ik, uh, ik, zou zeggen we moeten even gaan kijken. Ja. Ik, bedoel, ik heb er nog steeds niets aan gehad. Maar nee, <laughs> nee, nee, nee, nee. Nou, wie, wie weet. <laughs> Misschien hangt er wat tussen. Dat hangt van alles. <laughs> maar goed, uh, we gaan een muziekje draaien.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 spiral like a wheel within a wheel never ending or beginning on an ever spinning reel as images unwind like the circles that you find in the wind Niet zo snel hoor Thomas, dan schrik ik van. We zijn terug. Bij ons is komen zitten Albert. Albert Korper, hij is de voorzitter van de Stichting Vrije Horizon. En uh, ja, er, er gebeurt weer van alles. Hè? Er worden ge, rapporten worden mee gesmeten van uh, zo is het en niet anders. Maar volgens mij is het al uh, ja, een beetje breder dan dat men uh, zegt... Ja, weet je, iedereen heeft zijn eigen invalshoek. En ik, ik vond het een prachtig rapport overigens. Want ik denk dat het uit angst geboren is. Mm -hmm. Omdat ze zien dat er wat degelijk een, ja, een verschuiving in, in idee plaatsvindt. En dus zegt natuurmilieu, ja, stel je voor dat de windmonds straks niet komen. Laten wij maar een rapport inzetten. Waarin we aantonen dat er geen effect is. Of min, weinig effect voor bezoekers. De grap is dat het contraproductief is. Want als je de ja. cijfers vergelijkt tussen het rapport van ministerie van Infrastructuur en Milieu... En je vergelijkt dit rapport. Dan is dit veel erger. Alleen ze hebben we gekozen. Door te zeggen van. 70% van de mensen vindt het niet erg. Ja precies. Nou, dan blijven de 30% over die het wel erg vinden. Ja ze zetten dus ja, zeg maar ja, ja. het lampje op ja. een ander stukje. Juist, terwijl, het, ja. terwijl het eigenlijk een veel breder rapport is. Maar dat wordt ja. niet toegelicht. Zonder direct in een te veranderen. Als je het oude rapport. Het oude rapport. Een jaar oud. Van infrastructuur milieu kijkt. Dan zeggen ze bij diezelfde Duitsers. Het rapport was breder. Hè, maar diezelfde Duitsers zeggen dan. Uh, op 22 kilometer afstand uh, zegt 0% we blijven weg. Ja. In dit rapport zeggen ze blijft 3% weg. Ja, dat is aanmerkelijk ja. meer. Ja. Ja. Ja. Zeker. Ja. En 2%, uh, 2 zegt we komen minder in het mm -hmm. oude rapport van ZKA. En dit rapport zegt 27,5%. 27,5% ja. we komen minder. Ja, ze zijn natuurmilieu, maar er staat 16% tegenover die zegt er komen meer. Maar volgens mij 17, 26 nog steeds 9%. Ja. En dat is ja. best veel. Ja. Ja? Ja, ja. En ik heb altijd gezegd, degene die blijven komen, dat doet geen zeer. Maar degene die wegblijven, dat doet zeer dan de de economie. Ja. Ja. Dus dit rapport steunt ons in de overtuiging dat het inderdaad dat dramatisch het ook... is. Ja. Ja. En daar gaan we ook wat aan doen. Ja. Ja. En zijn die, is die handtekeningenactie nog van kracht? Die is Albert? nog steeds gaande. Maar zijn er al genoeg handtekeningen? Nee. nee, nee. nee. Wij vinden nee. van niet. Er zijn nu zo'n 24.000, 25 25.000 handtekeningen. En dat is best veel. Ja. Nou ja, als je dat rekent ten opzichte ja, op, van de inwoners van Zalft. Nee, nee, nee, langs de hele kust. Het is van alle kustgemeenten. Alle dus kustgemeenten, dus ja, het hele land eigenlijk. Uh, 40, hè? 40. 40. Uh, Kat, Katwijk, Noordwijk, nou, Katwijk, Noordwijk, Zandvoort, Bergen, uh, Scheveningen, die en krijgen er ook allemaal last van. Allemaal last van. Dus het is nou, lang nou, niet nou, genoeg. Nee. En dan gaan we wat aan doen. Uh, we hebben, uh, zijn een actie gestart, was een idee van Huig Molenaar, wel bekend, van Talassa. Ja. Ja. En die zei: Wat vinden jullie van dit idee? Huig ligt er wakker van. Uh, ja. En die zei, mijn hele horizon. Het wordt, het, hij zei letterlijk, er is een litteken over een gezicht en dat krijg je nooit meer weg. Ja. En dat uh, ben ik met hem eens overigens. Dus hij zegt, ik ga, ik ga paal zitten. <laughs> en dat doe ik net zo lang dat ik 50.000 handtekeningen bij elkaar zo. heb. Dus zo. Dan nou, Huig, misschien verstandig als we dat <laughs> bij te gaan doen. Ja. Maar hij is echt... Hij, hij is, ja, hij is heel erg... Hij heeft hier ook al een ja. keer. Ja. Ja. Ja. En dat paal zitten, dat uh, gaat dus gebeuren op een, uh, op een paal in het water. Die wordt over anderhalf week uh, in het water neergezet. Dan komt de constructie op van ongeveer 12 meter hoog. En dan moet je je voorstellen, in die constructie zie je dus aan de landkant een tabel, een doek, waarop staat 25.000, 30.000, 35.000, 40.000 handtekeningen enzovoorts. Uh, iedere dag wordt het plateau een stukje hoger gehezen tot de handtekeningen die we op dat moment verzameld hebben. Ja. Dat betekent dat als we die 50.000 hebben, zien we 12 meter boven het water. ja. Uh, en we doen dat in, uh, in toerbeurten van 6 uur. Dus met andere woorden, uh, je gaat er 6 uur op en daarna ga je er vooraf en dan gaat de andere 6 uur op. Ja. Dus we hebben 40 mensen nodig. Want we beginnen op 27 augustus om 12 uur s middags. Ja. En we eindigen op 6 september, uh, eind van de dag. Ja. O, je gaat alsmaar door, ook s'nachts? Ja, ook s'nachts. Ja. Er komt ook een stretcher op, dus je kunt erop slapen. Voor de slaapwandelaars zit een hekje omheen, dus je valt niet zomaar af. Uh, maar het is een. Uh, en waarom zo hoog? Want ik, stek, hu, hu, ik heb een beetje hoogtevrees. Ja, Je moet wel een statement maken. Van dit wordt je uitzicht straks. Ja. Nou, nou, dat, je dat is wat ik, wat ik nog even wilde zeggen. Over, met, met name dat het dus 24 uur doorgaat. S'avonds. Mm -hmm. Dat is zo spuuglelijk. Wat je s'avonds ziet. Nu al. Ja, ik vind het ook. Maar er zijn is ook mensen die zeggen, het ik vind ook het, ook het zo mooi. Ik ja. Heb, ja. Kun je ja. Het is vreselijk. Uh, Kees van Amsterdam gisteren, uh, het nieuwe Red Light uh, District. Ja. Nou ja, ja, ja. de radio. Het is, ja. En het is natuurlijk ook red, zo. Seconde red, seconde is, zie je, iedere seconde zie je dus roze, uh, 42 uh, lampjes ja. aangaan. Ja. Terwijl het ministerie gezegd had, oh, dus Rijkswaterstaat van INM. Ja. Nee, die lampjes zie je na 10 kilometer niet meer. Nou, dan moet nou, je wel verrot slechtziend zijn, toch? Want ik, ze gewoon. Uh, nee, ik heb niet zo'n hele jonge ogen, maar uh, ik je zie ze, gewoon ze heel goed. Zien, het gewoon te zien. Goed. Ja. is echt oh, Wanneer je over de boulevard loopt, s'avonds, ja. als het ze. donker is, ja. ik zie het dan is het vanuit mijn woonkamer. Maar het is zo, zo lelijk. Ja. Ja. Dat, dat is, is zo storend ook ja. als je gewoon nee, normaal, zeg maar, je, ja. ook langs de boulevard loopt. En je gaat op een muurtje zitten, je wil je hoofd, je hoofd even leegmaken. Dan is het altijd heerlijk. Dat Was het altijd heerlijk om daar te zitten en gewoon. Nou ja, wel een lichtje. Want je ziet wel eens een lichtje. Maar Tuurlijk. dat zijn die boten schepen die daar ja. liggen. Die ja, als we boeitje die daar, af en toe liggen. liggen ja. Ja. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja, en dit zijn er maar 42. Hè? Ja, Dus En straks, we praten ja. nu over 700. Ja, ja nou, dat ja, kan dat, gewoon dat, Dus het is uh, een flashmob. Ja. Ja. ja, onvoorstelbaar. Ja. En dat is, uh, ik vind het uh, afschuwelijk en... Uh, wel gezet. Er is een alternatief, dat weet iedereen langs langzamerhand wel. Uh, dat was gisteren ook door het, het verhaal van Kees en Amstel, die zegt van ja joh, zet die dingen dan gewoon op hem de ver, dat is ja. prima. Dan... Maar waarom wordt daar nou zo strak vastgehouden? Is dat een, is het dat, dat, wordt het een soort prestigeverhaal of wordt het een soort verhaal van nee, we hebben dat bedacht en we gaan het doen? Ik, bedoel... Ik weet het niet. Er is een regeerakkoord afspraak en die ja. zegt wij willen 16% energie hebben in 2023 uit dit soort bronnen. Dus niet alleen ook bio, ook uh, water, ook whatever. Ja? Er wordt nergens gezegd, je moet het op die plek neerzetten. Nee. Nee. En Kamp schermt constant met het kost 1,2 miljard meer. Nou, ik durf te beweren dat het niet meer hoeft te kosten. Maar Kamp weigert het te laten onderzoeken. Die zegt, nee, ik heb het gevraagd aan Van Oort en aan Simons... Ja. En die gaat het niet onderzoeken, want dat uh, vinden ze onzin. Ze hebben mijn stappenplan omarmt. Hier ah, ja, haal je de koek. Ja. Als ik 18 ja. miljard kan ophalen ja. Ja, uh, met ja. wat jij nu voorstelt... ga ik niet zeggen, nou, misschien moet je het daar niet zetten. Dan haal ik ook 18 miljard. Op, waar zou ik mezelf in, uh, ja. in problemen gaan brengen? Opportunisme. Maar er dat is zakelijk opportunisme. Maar daar komt zoveel weerstand ook van. Dus waar, waarom luisteren ze daar dan niet naar? Ja, dat is één van de redenen dat we eigenlijk die handtekening willen hebben... maar ja. ook de mediadruk willen verhogen. Ja. Want wij zijn ervan overtuigd dat de enige waar... Uh, de Tweede Kamer gevoelig voor is, is media druk. Ja. Ja. Er komen we toch weer kunnen verkiezingen aan. Gewoon niet ja. omheen. En nee. dat is belangrijk. Ja. En daarom hebben we dus heel veel mensen nodig die ook meedoen aan dat, zit verhaal. Ja. Ja, dat is... nou ja, Ik denk dat als er landelijke uh, aandacht aangegeven wordt, want er, er, er zullen absoluut mensen zijn die eens een dagje naar Zandvoort gaan en ja. die met ons mee voelen en denken. En dan zullen ze zeggen: van nou, we zetten die handtekening. Want wij vinden het ook belangrijk Precies. dat dit gewoon niet gebeurt. En de grappigste is dus dat wij niet wilden mensen een dagje in de zand gaan. Maar ze moeten eigenlijk een glazen huisgevoel krijgen. Zeggen: hier moeten we even naartoe. Precies. Juist, ja. Want dit is zo schandalig wat hier gebeurt. Ja. Meester Kamp hart in zijn 1,2 miljard zonder onderbouwing. Je hebt er herhaaldelijk om gevraagd. Het enige wat je dan krijgt is. 1,2 cent per kilowattuur. dat is ja, ja. geen onderbouwing? Dat is een conclusie. Ja. Ja. En overigens, al zou het 1,2 cent per kilowattuur zijn... dan betekent dat voor jou, voor mij en voor iedereen in Nederland... maar 70 cent per jaar verhoging op zijn energierekening. En reken rekenen we niet eens mee dat het kamp nog beweert... daar 40% af te kunnen krijgen. Ja. Ja. 70 cent per jaar, ligt zelfs het ja. armste gezin in Nederland nee. niet wakker van. Nee, nee. Dus het nee. nee, is een gul argument. Ja. Ja. Dat zeg, en Albert, als nou die, vijf, die actie die gaat beginnen en ja. we komen op de 50.000 handtekeningen of ja. meer, zeg maar. Wat gaat er dan gebeuren? Uh, die 50.000 handtekeningen worden uiteraard een tweede camera aangeboden. Ja. Uh, Gezamenlijk met haar rapport. En nee, laat ik even een stapje terug gaan. Uh, op 6 september vindt er een Sundawn Party plaats. En dan willen we eigenlijk. Uh, politici, landelijke politici uitnodigen en BN'ers om eens te komen kijken wat nou een zonsondergang doet. Moet je wel ja. horen dat het mooi weer is. Mm -hmm. ik zit er wat er dicht op zie ik ja. dat het mooi weer is. En dat je dan de emoties ziet die dat losmaakt bij mensen ja. en dat zelf ook meemaakt. Ja. Ja. Uh, in datzelfde verhaal, dus in die, in op hetzelfde moment willen we ook een rapport overhandigen, dat inmiddels gemaakt is door Green Destinations. En Green Destination hebben wij gevraagd. Zoek nou eens uit wat dit betekent voor de concurrentiepositie van de Hollandse kust. Met mm -hmm. andere Europese landen. Ja. Waar vind je hetzelfde probleem? Waar vind je zoveel ja. witmoos dichtbij? Ja. Nou, die conclusies zijn schrikbaar. Want het is nog veel erger dan wij verwacht hadden. Uh, en daar zijn we niet blij mee over. Zo, laat ik het duidelijker zijn. Het, ja. is, uh, het is ernstig. Ja. Uh, en daar zullen we ook de handtekeningen aan de Kamerleden over handigen. Ja. Daarnaast willen we misschien ook nog iets in Nieuwspoort gaan doen om daar ook uh, nog meer landelijke perscoverage te krijgen. Maar we zijn ervan overtuigd, als we dit goed aanpakken... en als er voldoende media-aandacht komt, dan dat het, je een dan glazen huisgevoel de... krijgt. Ja, en het nee, is nog niet besloten. Ja. Ja. Mensen denken het is al besloten, want er staat al wat. Nee, nee. wat er nu staat is een nee. heel klein het is een parkje. Is een klein, ja. Ja. En wat er straks komt is van Bergen naar Scheveningen, gewoon op 18 kilometer... Twee, bijna twee keer zo hoog Spurgen, uh, windmolens. Ja, ja. Uh, en dan 700. Het is, het is echt gigantisch. Is het, is het niet mogelijk om dat onderzoek wat meneer Kamp weigert, waarvan hij roept van: Nou, ja. dat vinden we helemaal niet nodig, om dat op een andere manier te forceren? Of is, of is dat te duur om dat, zeg maar, uh, met, uh, met geld van donaties uh, toch te doen, zodat we dat rapport kunnen gebruiken om te laten zien: hè, Van het kan anders. Uh, het, ik. Dit speelt al drie, drie, vier jaar, hè, ben ik hiermee bezig. Ja. En ik heb met ECN gesproken, dat is de samensteller, die, die, die maakt alle cijfers voor kamp. En vaak een ECN, hoe kom je nou aan jouw cijfers? Waar zit je onderbouwing nou? Nou zei hij, wij krijgen de cijfers niet van de industrie, want het is concurrentiegevoelige informatie en dat begrijp ik. Ja. Als ik zeg mij kost windmolen 7 miljoen en de ander zet mij 6,9 miljoen, dan ga ja. je kijken waarom kost bij hem 6,9 ja. en niet 7 miljoen. Ja. Uh, dus ze zeggen, wij baseren uh, wij ons op kennis die we hebben. En die is best groot, maar het is niet onderbouwd. We baseren ons op uh, expert uh, veronderstellingen. En op wat we uit Duitsland krijgen. Maar dat is geen onderbouwing. Dat zijn ramingen. Ja. En op basis van ramingen wordt er straks 58 miljard uitgegeven. Want dan praat je over het totale energieakkoord. En als je dan heel goed luistert, is het misschien wel 70 miljard of meer. Alleen aan subsidies. Verhoging op onze energierekeningen. Nou, Ik vind het nogal wat. Ja, en als je dan beweert als kamp van ja, dat betaal ik dan in 15 jaar. Het is maar 3 miljard per jaar of 4 miljard per jaar. Dan zeg ik, ja, maar wacht eventjes. Dan moet je die 1,2 miljard ook over 15 jaar ja. uit gaan uh, ja. smeren. En niet zeggen van 1,2 miljard. Moet gewoon eerlijk zijn. Ja, ja die vergelijking gaat maken. Dus... Aankomende week zal in uh, komt er in uh, Zandvoorts Courant, sorry, komt er meer informatie over dat uh, paalzitproject. Ja, ja. En daar kun je ook aanmelden. En we roepen iedereen op uit Zandvoort, Noordwijk, Katwijk, langs de hele kust om hier aan mee te doen. En gewoon te laten zien dat je dit niet wilt. Ja. Om ook te komen zitten dus. Om ook te komen zitten, ja. Dus we uh, mogen zelf ook gaan zitten. Ja, graag. Nou. Ik schrijf jij nu. Ik schrijf jij nu, ja. Ja. Okay? Nou, <laughs> Overdag ik, of zaterdag. Nee, nee, nee, nou, ja, Ik weet niet of dat mijn lichaam dat op dit ogenblik. Nee, moet. Er komt, ik, uh, een, hele, er komt helemaal... een goede stoel te staan. En uh, ja. als, als je, je niet volhoudt, dan, uh, ja, dan roef je maar naar beneden. Nee, maar de, ik, ik, ik moet dat nog even overwegen. Mm -hmm. Maar niet omdat ik het niet zou willen, maar omdat het puur... Maar is je kunt dat ook dat... andere dingen doen. Je kunt enquêteren, je kunt handtekeningen ophalen. Ja, ja, we hebben gewoon veel mensen nodig die zorgen dat dit... Uh, dat je ongenoeg laat zien. Ja. Maar nou, dit dat zou dat dan ook wel. landelijk uh, bekend moeten gemaakt worden? Ja, RTV NotHolfe heeft he? toegezegd dat ze het helemaal gaan coveren. Okay. Uh, Bij SBS gewoon... Dit, ook uh, ook moet, worden, uh, ja, dit ja. moet in het Precies. nieuws komen he, dat, eigenlijk. Dat, daar zijn we ook mee ja. bezig. Ja. Okay. En ik denk dat het gaat lukken. Volgens mij het gaat goed. het ook gewoon goed komen. Ja. Zeker. Nou, uh, ja Albert... Uh, uh, we blijven doorgaan, ja, doorgaan. hè? Doorgaan, ja. gewoon strijden. Ja. Ik, heb en, uh... ik heb wel vaker gezegd, het is geen sprint, het is een marathon die je moet lopen. Ja, volhouden. Absoluut, ja. ja. ja zeker. Maar goed. En ja. het gaat lukken. Dat denk ik ook. Ik ben er van overtuigd, zou ik nu stoppen, zou ik lekker aan de stand liggen. Is er weer nieuws, <laughs> dan ja. zien we jou weer ja. terug. Absoluut. je wel dankjewel, dankjewel voor de, de tijd. Ja. The boardwalk's deserted, there's nobody down by the shore, and the ferris wheel ride isn't turning around anymore, the heat wave and the crowds are just all loose. Dank je. Nou, dat staat nu ook op, uh, op de band. Dank je wel, Thomas. En we zijn weer terug. Thomas wilde het even laten weten. Wat was dit eigenlijk ook weer? Uh, I've de, got sand. maar ik weet niet of. Aai, dat was. Nee, die hebben we al gehad. Volgens mij was dit. Uh, I've got sand. Ja. In my shoes. Van de drifters was het. Uh. We zijn al een stukje. Dank je wel. Twee drifters. Nee, de twee heren <laughs> zitten. Sorry, een grapje. De twee heren zitten bij ons um, om. Um, te praten over de Brede Rode Straat. Sander Oort, moet ik zeggen. Yes. En Jerry Kramer... En het gaat over het pand, het grote huis in de Brede Rode Straat, waar toch nog steeds overlast is en wat een soort never-ending soap aan het worden is volgens mij. Nou, het is echt toch niet te geloven dit, hè? Het is ongelooflijk. Je merkt ook een beetje in de buurt dat het een beetje aan het opgeven zijn. Want ja, het is gewoon iets. Het is vechten tegen de bierkaart. Wat ik gelezen heb toen, is dat er zeg maar. De vergunning werd niet verlengd, hè? Ja, dat het was. is het enige bedrijf in Zandvoort dat open is zonder vergunning. Oké. Okay. Okay. Maar Just. dat wordt niet gehandhaafd? Nee. Ze zeggen van wel, maar dat ja. wordt niet gehandhaafd. Okay. Althans, ik zie ze niet. Nee. En als er heel veel herrie is en heel veel overlast is en ik heb gebeld, mm -hmm. dan komen ze ook niet. Want ik lig niet op de route. Oh, okay. wow. dus uh, dat is een beetje het verhaal maar ja goed, we kunnen natuurlijk wel met vingers gaan wijzen en doen maar ik vind het gewoon belangrijker dat er wat aan gebeurt en dat er is iemand naar luistert maar is, is want... er in dit protocol, hè, want er is natuurlijk een bepaald protocol dat heb, dat heb ik toen ook gelezen hè, dat er is een, een manier van, van hoe men uh, te werk moet gaan hè, want men ja. moet zich dan aan de wet houden door uh, de vergunning niet te verlengen en dan zijn er allerlei dingen die er uh, zeg maar moeten gebeuren voordat men dan echt kan ingrijpen begrijp ik dat goed? Ja dat, is, uh, ja, dat is uh, correct. Uh, alleen moet ik wel zeggen dat het gewoon veel te lang heeft geduurd voordat we tot die stappen zijn gegaan. Dus de gemeente is daar gewoon uh, duidelijk in gebreken gebleven. En uh, ja, je ziet nu dat de gemeente een aantal uh, lasten onder dwangsommen heeft opgelegd. En dat ook weer de partij zeg maar, waar het om gaat uh, daar weer bezwaar op heeft gemaakt. Dus dat het... Continu in het proces ja, dat proces ook doorgaan. Dat is dus het hele punt. He. Men ja. kan steeds bezwaar aantekenen en daardoor ja. kan men dus niet handhaven. Want ja. zolang dat bezwaar in behandeling is, ligt het stil. En wat mijn bezwaar dan is, is als je bijvoorbeeld een echte Zandvoortse ondernemer bent, en je hebt een horecabedrijf, wat dit ook is, en je hebt overlast, wat er laatst bij het de het is gebeurd, het, gaat het onmiddellijk het dicht. Het ja. En waarom? kan deze partij maar continu... bezwaren maken, bezwaren maken... en zegt de burgemeester dat hij met z'n handen in zijn haar zit. Jij moet gewoon dicht hier in het dorp. Meteen. Ik heb zelf wat horecabedrijven gehad hier. Je krijgt een brief. Doe je het nog een keer? Ga gewoon dicht. Ja. Ze zijn nog niet een seconde dicht geweest. In acht jaar tijd niet. Wat, niet wat zegt de burgemeester, de burgemeester daarop? Als je, als nou, ik ben als je ook dat... door een onafhankelijke commissie... hebben we het ook aangekaart bij de gemeente. Die kwamen van buiten af. Allemaal een gemeenteraad. allemaal toe, Zijn we twee keer in het gelijk gesteld. Door twee onafhankelijke commissies. Ja. Dat dit echt niet kan. Dan wordt er gezegd in 99,9% van de gevallen neemt de gemeente het over dat dat, uh, wat wij zeggen die commissie, ja. nou, wij zijn dus precies dat ene gevalletje wat niet overgenomen wordt al tot twee keer aan toe, er wordt gewoon niet naar geluisterd, maar wat heb je dan aan zo'n commissie waarom, wat, wat, waar, wat moet ik daar doen dan maar goed, de, de overlast even voor de mensen die niet in de buurt van de Brede Straten uh, komen het is een groot pand ja. wat gebruikt wordt als een onderkomen. wat ik ervan begrepen heb... voor uh, buitenlandse werknemers... Ja, die, he, die dus hier in de regio werken... en daar naartoe gebracht worden om... Ja, uh, en die worden ochtends opnachten. opgehaald met een bus... Ja. s'avonds teruggebracht en de tijd die ze zijn, hebben is, is dus drank en, drank en drugs. En, en, <laughs> en roken. Want ja. ik begreep ook dat er zeg maar peuken... Ja, het is alle kanten op ja. gesmeten worden. Kapotte wodkaflessen ja. worden in mijn tuin gegooid. Van de af afgooien ze eten op mijn dak omdat ze het grappig Leuk, vinden om die, die, die meeuwen. is oh, oh, ja. dus net of er gevoetbald wordt op mijn dak. En als ik dan kijk, ja, dus er wordt alleen maar uitgelachen uit het raam. Ja. En dat is. Uh, ik kan me voorstellen dat het ook een grappig gezicht is, als al die meeuwen daarop duiken. Dat is een filmpje ervan ja, maken? Ja, dat, en, dat uh, heb ik ook. Ik heb zeven ordners vol. Ik heb uh, CD-rommen vol met alles wat er gebeurd is. Maar handhaving moet het constateren. En, degene, en niet ik. En degene en die ook naar niks als je aan het gedaan op wordt. video ja, be bewijzen. Want dat is mijn bewijs tegen dat van hun. En daar kan niks mee gedaan worden. Nou, en dat is ook denk ik een punt dat Sander ook aan, aanhaalt, Is dat er in het dorp, zeg maar met de horeca, kan, meteen, uh, kan je meteen je sraak uh, sluiten. Als en, iemand roept, het is in, niet goed, dan gaat het zo horeca. Nee, wat ik dan van Sander begrijp, is er ook helemaal geen toezicht. Dus er is één iemand aangesteld, nou die spreekt nauwelijks uh, Nederlands of eigenlijk helemaal. Helemaal niets. Helemaal niets. Niet. En ik denk dus mezelf, ook niks mee. mee nee, anderzijds nee, nee, nee, wordt er U spreekt ook geen Engels? Nee. <laughs> Is het ook niet zo dat, er, uh, dat mensen een bepaalde tijd daar mogen blijven? En, en nee. Om, is dat, of, nee. nee, ze werken er gewoon. Ze betalen wat ik begrepen heb uh, van een paar gasten. Want ik praat heus wel met ze. En ja. als ik naar ze toe ga, zoals gisteravond stonden ze weer tot 12 uur staan. Ze dan daar met ja. 26 man voor op de stoep. Ze zitten niet eens op het terras. Nou, in het dorp mag je niet meer ook op het terras, heb ik begrepen. Maar bij mij ben naast daarnaast wel. En dan, dan praat ik met jongens, kan het wat rustig? En dan doen ze ook wel rustig. Ja. Dat is het niet. Ja, ze betalen 20 euro per dag. Dus zitten er een stuk of zestig. Dat is 30.000 euro elke maand wat daar binnenkomt. Ja. Er is één toezichthouder, voor de rest hebben ze geen kosten. De dakgoten vallen naar beneden. Er is maar één rivier in mijn tuin als het regent. Dus, het dus er komt zoveel geld binnen... Ja. Daar begrijp ik dat die man er allemaal advocaten op kan zetten. Dat kan ja, niet makkelijk ka ka ja, betalen. Dan ja. geld en dan heeft hij nog meerdere door Nederland van dit soort panden. Ja. Van dit uit... Maar ergens moet toch de beuk er een keer in? Ja. Ja. Dan dat nou, dan daar ben, ben ik al acht jaar mee bezig. En niet alleen ik. Het is ook meneer Akkerman en ook Joekepot Die ontzettend hun best doen. Het is voor Joeken helemaal een drama. Die woont ja. er tegenaan. Ja, woont ze zitten gewoon op haar raam sigaretten te roken. Dan kijkt ze naar boven. Dan kijkt ze gewoon tegen hun rug aan als ze ligt te slapen. Het is verschrikkelijk. Het is moeilijk. Ik ben zelf... Uh, jong van geest. En ik hou ook van een slok. En ik hou ook ja. van plezier maken. Dus mijn begrip gaat best heel ver. Vind ik zelf. Ik heb bedrijven gehad. Dus ik begrijp echt een hoop. Maar als je vraagt of ze stil willen zijn. die wordt bekogeld met een wodkafles. Dat gaat natuurlijk echt te ver. En ik heb ook kinderen. Ja. Jonge kinderen. Ja, okay. Die worden aangefloten. Met vervelende obscene gebaren. Dan word je als vader boos. Ja. Is dat dan wat de burgemeester wil? Dat ik op een gegeven moment uit mijn slof schiet. Ik kan het nooit winnen. Maar nee, er komt niemand aan mijn gezin. Het maar maar wat, wat kan jij in, in, op het stadhuis uh, betekenen voor dit uh, verhaal? Nou, ja, het is gewoon duidelijk. Dat, dat, er zijn dus een aantal memos naar de, naar de raad gegaan. En er wordt onder andere gesproken over een visie die we hebben op het verblijfsaccommodaties. Uh, nou, en daarin staat heel wat we willen zeg maar, voor de toekomst, voor Zandvoort. Maar dat is, daar kunnen we niet op handhaven. Maar dat moeten we wel weer vertalen naar, naar een bestemmingsplan... waar het dus is opgenomen dat dit soort bedrijven... dus dit soort pseudo nou ja, hoe noem je dat verstrekkers gewoon niet zijn toegestaan in de gemeente. Nou En dat doet de gemeente dus niet. Dus dat is geen prioriteit op dit moment. Dus bestemmingsplannen dus, waar ik dadelijk uh, naartoe wil... is dat we wel gaan kijken of we wel dat bestemmingsplan ervoor kunnen halen... dat we dit soort dingen gewoon in de toekomst kunnen gaan uitleggen. Ja. En het is natuurlijk ook wat ik zie, gewoon een gevolg van het afnemende toerisme in Zandvoort. Kijk, dit soort ontwikkelingen zijn alleen maar mogelijk um, wanneer ja, toerisme, we toeristen, to, ja, het toerisme ja. Uh, ja. Ja. te weinig oplevert en mensen dus hun pand wat ik dan ook wel weer kan begrijpen. Want ze willen daar gewoon winst ja. op maken. Ja. Uh, dit soort activiteiten in gaan ontplooien. U, nou, met alle gevolgen van dien. Dat in een woonwijk. Nou, hij zegt het, uh, Sander zegt het. Tot half acht s ochtends uh, zit men daar uh, buiten op het terras. En ik vind het gewoon heel wrang. En dat spreekt ook de burgemeester op aan. Dat hij de horeca in Zandvoort echt een mes op de keel zet. Mm -hmm. En hier gewoon helemaal niks. Nee, nou, ja. nee, Terwijl wel het wel ook fleekt, horeca he? is. Het, is, ja. het, is, het ja. is exact hetzelfde. Maar ze hebben dus ook een poort, een hek gemaakt. En dan staat er eentje staat te kijken als ze op het terras zitten. En zodra er een politieauto aankomt, struinen ze allemaal naar binnen. Ja, precies, dus dat is de, zeg maar, wat de beheerder opdraagt wat ze moeten doen. Hey, en, en heeft het zin om, uh, om landelijk uh, daar uh, nou eens uh, bovenop te gaan Ja, nou, ik heb, uh, ben erg blij met Jerry en uh, de, die heeft zich er echt hard voor gemaakt nu eindelijk en uh, ook uh, uh, Jan Beelen. Die Sorry. is er ook ja. echt heel, ja. Ja. heel de, en hou daar ja, mij op. Jan van had alles. Wist je dat? Ja, het was Jan Beelen. Jan Beelen. <laughs> Jan Beelen. <laughs> ik, ik wist, er was iemand uit de politiek. Hier, ja, moet nou ik echt ik zeggen, die heeft. doet ook echt zijn best en, uh, maar ja, het is. Het, ik, ik begrijp niet dat je tegen zoveel obstakels oploopt. Is, is het niet je... zo dat je dan maar eens... De Telegraaf of Markt van Nederland hier bovenop moet zetten? Dat je dan maar eens grof te pakken nee, hebt. Kijk wat, wat Sander ook uitlegt. Dit is een partij die laat zich niet zo snel uh, wegsturen. Nee, nee, dat lijkt niet. Dus uh, kijk, ze verdienen geld. En ze met dat geld kunnen doen. ze weer, uh, weer advocaten betalen. Dus ja. ja, de gemeente heeft gewoon een... Tegen, par ook, uh, ...tegen partijen, ja, partijen die, ja, ja. Die, die weten hoe ze het spel moeten spelen dan. Ja, ja. Dat, is en dat is het probleem. En, ja, en daar is... kom je niet zo gauw nee. door, hè? Nee. dat is gewoon lastig. En dat, dat is ook duidelijk, dat je natuurlijk een holding hebt. Ze hebben, de, ze hebben een holding met 32 pv's daaronder. Dat heb ik gelezen, en daar inderdaad, circuleert inderdaad. het kapot. steeds. Het is natuurlijk... Uh, met hun eerste advocaat waar ik mee gezeten heb... ...bij de gemeente waar de burgemeester ook bij was... ...ze advocaat uit waal want ze komen uit Kuik, jobhousing. Uh, die man zijn kantoor is opgeblazen en zo. De auto is doorzeefd. Ja. Ik zeg niet veel, maar het zegt mij ook al dat het niet, dat het niet uh, ik vind dat niet netjes. Ik zou me niet prettig voelen. En dat doen ze niet voor niks. Mensen doen nee. het niet omdat ze dat leuk vinden. Dat doen ze omdat je iets hebt gedaan wat niet eerlijk is. Ja. Ja. Dus het, het, het is, je, wordt, ja, je zit overal word je tegenaan. Je klapt overal tegenaan. En bij de gemeente helemaal. Ik vind het van meneer van de Burgemeester helemaal. Dat is, uh, hij, hij kan ook steeds niet praten. Hij wil ook steeds niet praten. En hij neemt de standpunten van de commissie niet over. Hij is toch degene niet. die, ja, die, die wat niet. kan doen. Hè? Ja, ah, ik ben blij ja. dat ik het een keer kan vertellen. Ja. Ja, met een ja, chic nou, woord heet dat hij is het bestuur zal gaan wat erover gaat. Dus ook vanwege de exploitatievergunning. Nou, hij kan rechtstreeks aangesproken, aangesproken worden. Ja, ja, die die hij heeft ook. dus een aantal dingen aangescherpt. Nou, en als zijn constateringen van Sander juist zijn: dat er dus ja. 60 mensen in dat pand verblijven, nou, dan zijn ze duidelijk in overtreding. Ja, nou, ze hebben al een ja. vergunning aangevraagd voor 70 personen. Oh, die is ook zijn. toegestaan, hè. Dus die mag. Dus ja, het, is het, is al... het was 40. De familie Hendrik zat er vroeger in. Die mochten 40 mensen daar ja. slapen. En uh, ze hebben een vergunning aangevraagd voor 70 slaapplekken. En die is dat is toegewezen. Dus die is hebben dat ze toegewezen? toegewezen? Ja, door, door de, door de, de burgemeester. burgemeester. Dus door de burgemeester. Maar dat kan toch niet? Nee, ja. Terwijl we al acht jaar aan het klagen zijn, hè. Ja. Ja, ja ik heb zelf en, een discotheek en, maar, gehad. Wacht even. Die, die, uh, even terug. Er mogen dus nu 70 mensen ja. in dat pand. Kun jij dat nou, terug... Dus dat zie is zie de, jij de, dat de, terug de, ergens? in Nee, de, in dat betwijfel ik, de, ik. Omdat de burgemeester zelf ah, hier spreekt over 40 ja Dus ja. dan is het nou, ik dus heb onduidelijk het, ik, van. Die uh, brief van uh, Joek heeft mij die. Uh, die, heeft dat, nou, die hebben, we hebben hun daarop aangesproken ja. vanwege de brandveiligheid. Omdat ik er zo dicht gaan ja. zit. Ja. Je, en dat ze roken uit het raam. Dus dat je peuken op mijn dak schieten, ja, ja, dat, ja, dat soort dingen. Dus toen zijn we zoeken uh, daarin gedoken, die zegt 40. En ze hebben een aanvraag gedaan voor 70. En die aanvraag is gehonoreerd voor 70 personen. Dus dat moet. Dat, uh, ja, dat maar dat zeggen zij of hebben ze dat ook op papier? Nou, ik, ik heb die papieren van Joeken gekregen toen. En dat staat echt? Ja. Dan zou ik die maar eens uh, delen ja, met Jay. Ja, uh, ga, ja nou, ik heb alles de in, de de in de mijn eis. ordnetje zitten. Dus. <laughs> ja, nee, maar goed. Dat, ja, kan, dat is wel belangrijke ja. dingen waarmee jij uh, kunt uh, uh, teruggaan ja. naar de gemeente. Huh? Of in ieder geval naar, uh, ja, naar, naar kijk, de... Kijk, er is op dit moment, er loopt nu een proces. Dus daar is de burgemeester, dat, dat moet ik wel zeggen. Ja, is daar heel actief mee bezig om de boel te krijgen waar ja. we moeten zijn, is dat het gewoon gesloten blijft. Ik word ook goed op de hoogte gehouden. Dus, dus, dus ja. we moeten, we moeten, we moeten ja, zeggen dat we nu eindelijk wel uh, druk er op zitten en er niets. gebeurt wat. Maar dit moet wel voor de toekomst worden voorkomen. Dus, ja. dus wat ik net zei, ook over het bestemmingsplan wat aangepast moet worden, dat moet gewoon topprioriteit worden, dat we dit soort gevallen gewoon niet meer kunnen doen. Want als zij weer weg zijn, ze verkopen komt een, het, komt er weer een, uh, een nieuwe partij... en dan zijn we weer bij het uh, ja. begin van de acht jaar ellende. Uh, zou er ergens bij, uh, bij de gemeente, want ja, ik, ik, ik mag het niet hardop zeggen... maar ik, ik, ik voel het wel een beetje dat de mensen die dit soort uh, panden exploiteren... Uh, nou niet de gemiddelde Nederlandse burger uh, is. Nee. Dus zou het misschien zo kunnen zijn dat er vanuit die positie van die mensen druk wordt gelegd bij de gemeente ergens? Nou, het feit dat een, uh, bij een uh, de advocaatse kantoor wordt opgeblazen. Ik zeg niet dat hun dat gedaan hebben, maar ik vind dat, daar schrik ik natuurlijk wel van. Ja. Dus misschien wordt er wel druk uitgeoefend. Ja. Je, je weet het niet. Ik, ik, heb, ik kan daar niet naar binnen nou, maar kijken. Ik denk maar. dat we daar ook niet over moeten gaan speculeren. Nee, maar het, het is gewoon, het, het is zijn gewoon een, een aantal een feiten. Die feiten die staan nu ook op papier. Ja. Ja. Ja. Dus uh, dat is allemaal speculatie en het is gewoon belangrijk. Moet gewoon, er niet ergens een, een deadline neergelegd worden. Ja, precies. Ja. Ja, nou, dat, en dat, dat is gewoon heel erg lastig in het verhaal van de burgemeester te krijgen. En dat zei je net ook al. Ze kunnen bezwaar op bezwaar op bezwaar maken. Dus ja. je zit maar gewoon in een het... dat... Ja, dat is... ik begrijp de wet niet. En... maar, dus, maar hoe, Wij kunnen dat niet. Dus een chin chin kan niet. Als ja. de burgemeester zegt, nou goed, ze zijn aan gaan praten. Goed overleg mochten ze dan weer ja. open. Maar er zijn zat zaken die niet meer open mochten. Nee. En kunnen die dan niet bezwaar op bezwaar op bezwaar en gewoon open gaan? Dat is wel leuk. Want er nee. is natuurlijk de hele discussie geweest is laatst met die memo no. over het sluiten van ja. de deuren en op mm -hmm. de terrassen. Mm -hmm. Dat heeft de burgemeester in dit geval gewoon buiten zijn boekje gehandeld. En daar heeft hij ook zijn excuses voor gemaakt. Dus dat kan hij dus helemaal niet. Dus, en daar... Uh, zit dus ook niet zijn, zijn, zijn macht om, het dan maar even te zeggen, om dat te doen. En daar is hij mm -hmm. op teruggekomen. Dus okay. dat is, uh, maar ze hadden toch ook iemand aangesteld die dan de controle... waarom komt die niet bij mij of in ja, dat ja, dat ook ook, dus Nou vraag, ja, deze he? mevrouw, dat, dat hoorde ik gisteren... die is tijdens het hoogseizoen gewoon met vakantie. Dus die is er niet eens. Oh, ah, oké. Okay. dat nou, kan ja. handig. Ja. Ja. Ja, maar dat niet alleen. maar het, het, het wordt dus blijkbaar, wordt er iets ge geconstateerd door iemand... en die meldt dat dan. En dat is dan de reden om zeg maar, de boel te sluiten. Maar jij kan met je, met je filmpjes aantonen ja. wat geen daar reden. gebeurt. En dat is dus geen, geen reden... En die filmpjes heeft de gemeente ook allemaal, want alles is doorgemeld. Zowel naar jobhousing als naar uh, de gemeente. Want ik, ik tag jobhousing overal in. Ja. Want je gaat toch ja. altijd uit voor de Beter goede van, van, van de wel, mens. Hè? Ja. En dat je denkt, van nou, ze zullen er wat aan doen. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben allemaal camera's opgehangen. Dus nu word ik nog eens een keer gefilmd ook in mijn tuin de hele dag. Dus dat heb ik nu ook nog eens een keer als dus ik lekker zit te eten. En daar daar loopt nu ook weer een proces van Joeken tegen. Want die wordt ook gefilmd. Want dat willen ze doen. Uh, om, uh, om te kunnen aantonen dat zij wel heel goed bezig zijn. Ja, ja. Maar en... goed, dan staat er dus ook op de film. Dat ze dus met 40 man daarboven Ja, nou, Dat staan. staat dus niet op de film. Nee, want dan hebben ze de luifels. Die zijn dicht. En dan kan je niet onderfilmen. En dan hebben ze ook geluidsopnames. Want die maken ze ook. En daarom is niets te vinden van geluidsoverlast. Want die, delen ze, hoe, hoe, die ja, ze, delen ze met jou? Nou, die... Die, ze, Zij zeggen, we hebben het nagekeken op de Ach. geluidsopname en we hebben niets gehoord. Dus, en dat sturen zij ook meteen weer En naar jij de kan aantonen dat je het wel Ja, hebt. want ik, ik, ik heb gewoon mijn telefoon aan staan. Het is, zo hard is het. Ja. Zo hard is het. En dan zie je, daar staat de tijd op op je telefoon. Ja, van ja. verder dan dan je over je van, niet over te discussiëren. Kan je niet faken? Dan, dan bel je de beheerders. Dan gaan de ramen dicht, gaan de lichten uit. Die, hup, vijf minuten later gaan de deuren weer open. Dan, dan komt de politie. Die gaat naar binnen toe, dan is het allemaal gestommel. Gaan de ramen dicht, gaan de licht uit. De politie rijdt weg en de ramen gaat gaan weer open, ja. En ze gaan gewoon weer door. Ja. Ja, je kan het de mensen daar ook niet eens kwalijk nemen. Want die werken waarschijnlijk uh, ja. s'nachts ja, of ja, overdag. Bed. Of net in nee. andere tijden dat, dat hij uh, naar bed wil gaan. Dus ja, maar het maar past sorry, gewoon niet op deze locatie. Nee, het is dat, nee, het is niet een idee om dan die handhavers eens gewoon uit te nodigen? Om een avondje bij jou. In een juttertje had ik het al gezegd. Laat de burgemeester eens een weekje bij. Mij komen slapen. Nou, je, Kijk, dat ik denk dat een dag al genoeg is. Een, ja. Dag, ja. een dag al genoeg is om, om bijvoorbeeld op de dagen dat ja. het het meest erg is, zeg maar. Om dan eens een avondje zonder dat men het weet. Want ik moet natuurlijk geen rugbereid aan geven. Dat hij dus een keer met eigen ja. ogen kan zien wat daar dat gebeurt. Nou ja, dat is dus eigenlijk wat handhaving zou moeten doen. Ja. En, uh, maar ja, als je als antwoord krijgt, je ligt niet op de route. Dan ben je snel nee, uitgepraat natuurlijk. Ja, exactly. <laughs> het heb je, je daar iemand op aangesproken? Ja, ja dat op heb loopmaker. ik een paar keer. Maar ja, dat heb ik natuurlijk allemaal niet opgenomen. Het zijn natuurlijk van die dingen. Ja, we lopen door het dorp en jullie liggen niet echt op de route. Dat is voor mij een antwoord dat je echt doodschrikt. Maar op zo'n moment denk je niet na nou om dat soort dingen op te nemen natuurlijk. Want nee. dat is het enige waar ik Ik moet alles maar opnemen. Alles maar vastleggen. En Bewijs, maar je he? wordt niet geloofd Ik kan, me, ik kan derg, me voorstellen je dat je, dat je nee. enorm gefrustreerd bent. Ja, mijn huis staat ook te koop. Nee. Maar ik heb wel tegen eigenwijsmaker... Ik woon er al 26 jaar, met alle liefde. Ik moet het verbouwen, want er moet gewoon wat gaan gebeuren in dit huis. En wij hebben de afweging gemaakt, we gaan weg. Want ik kan het niet winnen. Nee. Maar ik heb wel tegen Nick uh, van eigenwijsmakelaars gezegd... Ik wil dat, we hebben echt één bezichtiging per week... Maar ik heb gezegd, ik wil dat je de problematiek van het huis hiernaast neemt. Ik wil niet dat er straks mensen nee, wonen met nee, kinderen die hetzelfde nee. krijgen als ik. Ik ja. heb daar gewoon gezin zin in. En ja. niet mij daarop maar aanspreken. Dat, dat scheelt waarschijnlijk maar een ja, ton of zo. Ik heb nog nooit zo, een bot he? gehad. Nee, dat bedoel... Ik nee, heb dat überhaupt niet, nog nooit nee. een bot nee. gehad. Het staat al twee jaar te koop. Ik heb nog niet één bot gehad. Ja. En ja, en nou, ik vind het vaak niet veel, daar veel aan geld. Wonen. Ja, niemand. Dat is dus het hele probleem. En kan ik niet eens ergens naartoe. Ik heb zelfs jobhousing aangeboden om mijn huis te kopen. Ik zeg, kunnen jullie mijn huis dan niet kopen? Koop mijn huis. Ja, daar wordt natuurlijk niet op gereageerd. Maar het is. Ik, ik, weet ik weet niet wat ik moet doen. Nee. je staat met de rug tegen de muur. Ah, en dan hè? Naast mij er ook appartementkamerverhuur met van mijn kamerbeek. Nou, ik heb nergens last van ja. aan de overkant ook zit Het hoeft toch niet. niet. Nee, maar daar zit ook gewoon duidelijk dan een toezichthouder ja. op. Ja. Ja. En dit is gewoon te groot ja. voor één iemand. Ja. Die kan dat niet in de. Maar de inkomsten per maand moeten ze toch makkelijk twee man uh, niet ja, zetten? Ja, daar kan je ja. er wel, wel meer denk ik. Ja. Denk ik wel. Een politieagent er uh, zetten voor die prijs. Maar goed, je wordt er moedeloos van. het is een beetje nieuw leven. Weer ingeblazen door het Zand voor Juttertje. Die heeft mij weer gezegd je moet niet opgeven. Jerry is erbij gekomen en die heeft gezegd. Maar uh, Jan gewoon B kijken. heeft het dan ook gedaan. Jan... Rut heeft vragen gesteld. Dus ja, de politiek ja. is er wel, wel bewust deze. van. Dus daardoor ben dat ik wel het, dat, het, dat er wat moet gebeuren. Weer. Maar ik was er klaar mee. Ik ja. ben ook nog steeds weg. Het is, ik, heb het, ik heb het lekkerste plekje van Ja, maar het woord. is wel jammer, ja. hè? Dit ja. moet gewoon opgelost het moet worden. Het dus, ja. ja. ja. ja. kan niet anders. Nee. Nee. Het is niet anders. Nee, want dan ga je eronder door, ja. denk ik Je wel. wordt er ja. helemaal gek van. Ja. Ja. Helemaal gek worden ja. van. Vreselijk. Nou ja, het is duidelijk uh, ja. dat dit uh, nog lang niet klaar is. Nee, en nog niet <laughs> opgelost. <laughs> ik, uh, ik hoop uh, dat, uh, dat men uh, daar uh, iets mee gaat doen. Want dit, dit is echt. Uh, bedoel, kijk. Ik heb, ik heb veel van de rapporten gelezen. En ik, inderdaad, er wordt wel wat aan gedaan hè, vanuit de gemeente. Maar uh, ja, er moet echt een deadline komen nu. Er moet gewoon gezegd worden van... Nou, nou, een mooie, dit is een het. mooi moment om de burgemeester hier aan tafel te vragen. En dezelfde ja. kritische vragen te stellen. Ja, maar het is ja. eigenlijk maar één vraag wat je moet stellen. Waarom de horeca in Zandvoort wel en dit hotel niet? Ja. Wat is daar de re ik wil ja. de reden weten. Ik ja, wil ja. weten waarom. Krijg krijgen jullie daar geen, geen antwoord. antwoord op? Ik niet in ieder geval. Nee. Nee. En jij? Nou, wij zijn ermee bezig, in ieder geval ook met de horeca en dit ook. Ja, maar en, zo, als jij die, is... ja, die, nou, die vragen dan aan de burgemeester Ik heb hem dus een aantal vragen gesteld. Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden. En zodra die antwoorden zijn... Dus heb je op zijn... papier gezet. Ja. Maar niet zo... Het is gewoon niet duidelijk dat het bij de ene wel gebeurt en, en bij de andere niet. niet? Ja. Ja. Lijkt wel nou, of de ene dan een, een klein, uh, ja. klein, uh, kleine, kleine man is. En de andere een grote man. Wij we zijn erg benieuwd naar de antwoorden die komen. In ieder geval, uh, dank voor jullie komst. Jullie en, uh, jullie heel erg ik, bedankt. ik hoop echt dat dit snel opgelost wordt. Dank uh, jullie wel. En muziekje voor de pauze. Ja. was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September